Dit is Juri Stubinetski met het NOS Journaal. Het kabinet wil een derde van de Hedwigepolder onder water zetten. Het gaat om ongeveer 100 hectare. Op een persconferentie zei staatssecretaris Bleker dat hij verwacht tot een overeenkomst te komen met de Europese Unie en Vlaanderen. Die willen dat de hele Hedwige wordt ontpolderd. Het kabinet wilde de Hedwiegenpolder eerst droog houden, maar is daar onder druk van Brussel van teruggekomen. Bleker heeft de afgelopen tijd langdurig met de Europese Commissie onderhandeld over aanpassing van zijn oorspronkelijke voorstel. De staatssecretaris gaat maandag naar Zeeland om het kabinetsbesluit toe te lichten. De onderhandelaars Rutte, Wilders en Verhagen hebben vanmiddag overleg gehad met SGP-leider Van der Staaij. Dat gesprek was op het departement van minister Verhagen, bevestigen bronnen in Den Haag. De steun van de SGP voor de miljarden bezuinigingen is cruciaal voor een meerderheid. De SGP is nodig om die ingrijpende bezuinigingen door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zitten sinds zes uur vanavond weer in het katshuis, waar de besprekingen waarschijnlijk in de beslissende fase zitten. Volgens ingewijden is met CDA-kamerleden onder meer gepraat over bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en sociale zekerheid. Het zou gaan om een bezuinigingspakket van zo'n 15 miljard euro. Het leger in Syrië heeft vandaag zeker vijf demonstranten doodgeschoten... Volgens de oppositie werden ze gedood bij betogingen tegen het regime van president Assad. De oppositie had opgeroepen de straat op te gaan... om te kijken of het Syrische leger zich houdt aan het staakt het vuren. Dat ging gisteren in en sindsdien is het leger gestopt met grootscheepse aanvallen. Maar tegen de afspraken in hebben de militairen zich nog niet teruggetrokken uit Syrische steden. Het weer vrijwel overal droog, ook morgenochtend nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon, voor dan zo'n 12 graden.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 Jouw is in het Mijn naam is DJ JK en voor je staan twee nieuwe frisse vrijdaguurtjes. Met heel veel nieuwe muziek. En als we zeggen heel veel nieuwe muziek nou, maak je borst van nat, want. Het eerste uur dat zit vol. En het tweede uur. Oeh. Ik zal je wat voorbereiden, het tweede uur. Hebben wij een exclusieve castmate van niemand minder dan Alex Caudino. Speciaal uit Italië. Helemaal hier naar Zandvoort Dus dat belooft veel mooi. Natuurlijk, wat hebben we nog meer? Dan zie je het uit Alle hete feestjes die er dit weekend plaatsvinden Hier in de omgeving Maar ook gewoon lekker Ja, dat je iets verder weg moet, maakt niet uit Als de feestjes maar goed zijn Natuurlijk ook Altijd weer die hete nieuwtjes Waar moet je al voor in de rij gaan liggen voor welk feestje? Ja, ik heb hier al een feestje voor de dag. TV komt exclusief naar een feest. En nog veel meer. En ja, heel veel nieuwe muziek zoals eerder gezegd. En dat gaan we natuurlijk doen met Funcomin. De live. Dit is hier Tot aan 11 uur. De van de radio. de dark mix En zo langzaam maar zeker begint het hier ook donker te worden in Zandvoort. En lekker hè, dat het alweer zo lang licht wordt. En al die leuke feestjes bij Bloemendaal. Ze zijn ook weer flink aan de gang. En dit weekend zitten er ook weer erg leuke tussen. Als we alvast vooruitblikken op de partykite natuurlijk. Rond die klok van 10 voor 10 vanavond. Ja, dan gaan we eventjes door met de nieuwtjes. Want daar zit je natuurlijk hier voor te wachten. En wat hebben wij nou? Ja... Je hebt net de paasdagen achter de rug. En we gaan alweer richting Koninginnendag. En ja, ben jij het ook zo zat om uh, de Nacht, ja, naar zo'n saaie party te gaan? Nou ja, deze avond zal, zal helemaal in het teken staan uh, bij de villa in Zaandam. En dat zal een feest worden om nooit meer te vergeten, al, te, al dus de organisatoren. Uh, deze avond zal er, zijn er in drie zalen de beste DJ's... Uh, de so, uh, Royal Area met uh, onder andere Lucien Ford, Gregor Salto, Rio Canario, DJ Jean en more. Ja, dan hebben ze ook nog de Queens Area met onder andere Airway The Flexicon en MC Chef, Kid Q en more. En uh, als laatste, maar zeker niet als minste, de Kings Area met onder andere Ancelo, Ravelli, Benjamin Rich, Junior, Rogers en many more. Ze zullen je meevoeren naar de hogere sferen die horen bij Queens Day. De dag is het feest der feesten in Nederland. Een dag die eigenlijk al ieder voorbij gaat. Mensen sparen al hun energie het hele jaar op om dit op de dag er allemaal uit te gooien. Geef je over aan de Lijpse beats en laat je meevoeren op een muzikale trip met een heerlijke ambiance. Ja, je kunt het ook nog als VIP doen. En dan moet je even naar VIP at mailen voor meer informatie en reserveringen. Ja, wil zeggen? Nou, dat wordt me een beetje te gortig. Je kunt ook gewoon uh, voor kaarten in de voorverkoop kopen. Dat is dan 15 euro. En ja, je weet het. more aan de door. En ja, die kaarten, waar koop je ze dan? www.m-choice.nl Of alle bekende voorverkoopadressen. Dit was een nieuwtje. Zometeen meer hete feestjes hier in de partykijt. En ja, dan zeg je van... hey, ken je nog uh, Draganette van Martin Solvees, uh, plaat Hello? Ja, die doet het nu op eigen kracht met Let It Go. Nou, dit is een geweldige plaat. Als je hem hoort in de V6 en Imanos remix. Natuurlijk hier bij jou zie je het op CWM Zandvoort. Tot aan 11 uur. Is Zandvoort's grootste dansvloer geopend met zometeen de tweede uur. Een speciale, exclusieve kerstmix speciaal uit Italië. Alex Cardino. Maar nu eerst, Dragonet. De Music Conference Heeft hij alle hoge ogen gescoord deze track En natuurlijk Hier nu, ook bij See It, te Luisteren Op 106.9, 104.5 En natuurlijk ook via onze livestream www.cfmzandvoort.nl We gaan naar een kopje livestream Of wie weet zit je gewoon lekker achter Die digitale televisie En binnenkort Kun je ook meekijken uit de studio Oeh, dat valt wat Als dat maar goed gaat door met een nieuwtje, want ja... David Ketta treedt exclusief op op Extreme Outdoor. Extreme gaf al eerder aan nog één artiest tussendoor bekend te maken... ...voordat op maandag 16 april de volledige lijn wereldkunde gema wordt gemaakt op 3FM. De wereldster zal zijn enige Nederlandse show verzorgen deze zomer op het vernieuwd Extreme Outdoor. Het festival vindt plaats op zaterdag 14 juli aan het strand van Aqua West bij Eindhoven. Deze 17e editie van Extreme Outdoor concentreert zich op een combinatie van live-optredens en DJs. Eerder maakte Extreme al bekend dat LMFAO, Paul Corkbrenner, Gregor Zalto met zangeres Kin van Skunk Nancy, Kevin Sanderson met Inner City, Luciano, Too Many DJs, The Bloody Beat Rots, Electro Gussie en Coldfish achter de present zullen geven. Uh, David Ketta's enige show in Nederland deze zomer zal dus plaatsvinden op Extreme Outdoor. Het hitkanon verdrong onlangs Armin van Buren van de eerste plaats in de prestigieuze DJ Mac Top 100 en is daarmee de world's number one DJ. Hij verweest hiphop en pop met dance en produceert de huidige clubhits van megasterren als Rihanna, Snoop Dogg, Kid Cudi en Will I Am, oftewel de Black Eyed Peas en Usher. Hij won zelfs al een Grammy voor zijn remix van Madonna's Revolver en staat wel vaker wel dan niet in de chart. De speciale voorverkoop duurt nog tot maandag 16 april. Dus je kunt dit weekend nog eventjes lekker een kaartje kopen als je wil. Een beperkt aantal kaarten is er vanaf heden te kopen via de website van het festival voor een gereduceerd tarief van 59 euro. De vroege ticketkoper krijgt een gratis muziek naar keuze bij de waarde van 10 euro. Zolang de vrouw eruit trekt natuurlijk. Ook zijn er extra voordelen duo-tickets te kopen voor solo-weekend en extreme outdoor samen. Met de bekendmaking van de volledige programmering zal eveneens de reguliere voorverkoop van start gaan via Tomoko, zowel online als bij de andere voorverkoopkanalen. Ja, er is ook een nieuwe opzet voor extreme outdoor. Dit jaar krijgt de ster gewijzigde opzet onder de naam XO Live. Buiten een aantal live acts presenteert Extreme Outdoor ook meer nieuwe artiesten. Na eigen zeggen gelooft Extrema dat meer live muziek en meer beleving op en rondom het podium het toekomstbeeld is van de nieuwe elektronische muziekfestivals. Extrema Outdoor staat bekend om haar show en decoratie, maar daarnaast blijft het een 100% dancefestival. Tot zover de nieuwtje van Extreme Outdoor. Gauw door met hele nieuwe muziek. En ja, zit je pas maar vast wat uh, terug, want deze plaat knalt uit je speakers. Alex Costa. It was. En ja, it was, zie it. Tot aan 11 uur, de heet ze Is straks een hele leuke partyguide. Het valt deze vrijdagavond. Leuke feestjes, maar nu eerst, Alex Costa. Remix. En daarvoor, ik hoop dat je boksen nog een beetje doen. Alex Costa, it was wat een gave plaat. En die ga je zeker vaker hierbij zien het horen. En ja, dan is het toch weer tijd voor een Nieuws... En ja, dat doen we na en niet minder dan met Lucien Ford invites Germanology tijdens Heroes of House Music. Ja, de zon schijnt rijkelijk, de flessen rosé staan gekoeld naast je en je tenen gaan door het zand. De DJ draait de fijnste groovy Vogel platen en langzaam wordt het donkerder en gaat de zon onder. En gaan de decibellen en beats per minuut langzaam maar zeker omhoog. If this was the last dance of your life, will you join me till the morning light? Dance the night away, cause it feels right. Op zondag 22 april staat Beach Club Bloomingdale in het teken van house music. Onderstreep deze datum, daarom dubbelde ik in je agenda, want er staan mooie dingen te gebeuren op Bloemendaalse strand. Lucie Voort een rot in het wakker en al jarenlang een vaste waarde in het Nederlandse clubcircuit. En ver naar buiten natuurlijk. Met zijn hit Quadrofonica brak hij 26 jaar geleden alweer door. En nog steeds gooit hij een groot ogen met zijn productie en natuurlijk zijn vele DJ-kicks elk weekend. Zijn eigen event Heroes of House Music maakt nu de sprong naar de beachclub van Nederland Bloomingdale. Ja, en voor deze editie van Heroes of House Music zal niemand minder dan de, het familietrio Shermanology haar guest appearance maken. Eind 2009 doken de Shermans de studio in met niemand minder dan Avicii en leverden meteen hun eerste echt internationale hit af, Blast. Dat deze track een sleutel tot succes is geweest, mogen duidelijk zijn. Shermanology dook de studio in met superster DJ Afrojack en levert de ene na de andere clubbanger af. Met als stopping onderkeek natuurlijk de nieuwste hit. En nummer 1, Beatport-hit Can't Stop Me Now. Welke gesupport wordt door alle grote DJ's ter aarde. Zoals onder meer David Ketta. De hoogste tijd dus dat Shermanology voor het eerst dit seizoen... Ja, je hoort het goed, voor het eerst dit seizoen... Bloomingdale op zijn grondvesten mag laten trillen. Maak jezelf klaar voor een avond waar het woord magisch centraal zal staan. Ja, de line-up dan van deze avond. Shermanology live en geloof me... Dat is gaaf als je ze aan het werk ziet. Met z'n drieën één compleet feest. Lucien Voort mag natuurlijk ook niet ontbreken. Jess van D, Michelle Lima, Eddie Jones, Luke R en MCG met de vocals. De Fabulous Angels on stage zijn er ook gezellig bij, dus dat beloof wat. En ja, dan die voorverkoop. Voor slechts 15 euro kan je erbij zijn. Tickets zijn te koop via Ticketscript. Alle primaire winkels en free record shops in Nederland, België en Duitsland. Ja, heb je uh, extra geld over? Nou, dat kan ook altijd. Want je kunt ook een vip tafel in Bloemingdeel uh, beklinken. Inclusief drank. En ja, persoonlijke service. Dat hoort er ook allemaal bij. Wil je meer weten? Tableservice at jarberrepublik.com. Dit was het nieuwtjes. Zometeen staat u toch echt voor je klaar. De zie je het Guide. Maar nu eerst deze knaller van Renny Foster. En. Aaron Carl, Savior in de Koyu en Edu Imanon remix. Even wat lekkere groovies. Want het is weekend en dat mag gehoord worden. Yeah. Gonna drown if you don't lie Different direction. Yeah, yeah. Achtergrond. Waar kun je dit weekend heen? Pak je agenda erbij. wat tijd voor de partyguide. Vanavond in Club R in Amsterdam, vanaf 11 uur ben je welkom bij het feestje Format. En ja, Juan Sanchez, Invites, Joseph Capriati, Egbert Maxim en Van De minimale leeftijd van dit feest is 18 jaar en ja, je hoorde het al, de line-up zat gelijk verwerkt in de Invites. Ik, uh, de prijs voor dit feest is 13 euro, exclusief V. Of aan de deur 15 eurotjes. Euro ja, je hebt ook de Air Tool met Van Zens, Quentin van Honk en zans Merci. Ja, een ander feest vanavond in Amsterdam. Is het feest sapper in Escape? Kaarten zijn 12,5 euro, exclusief V. En aan de deur 16 euro. De line-up Delivio Riven en Aaron Gill. German S, Boatman to Boatman. Owen oh, Joy, Giancarlo, Nene Daziel... Kimberly Ramirez en MC Dirty B. Ja, vanavond is ook het feestje... Rowan Doors Release Party. In... Ja, de Millers. In Den Haag. Ja, het is weer eens wat anders. Vanaf 11 uur ben je welkom tot 4 uur in de ochtend. Met Rowan Doors, Franky Sol Cartel en Michael Mendoza. Dat klinkt leuk. En dan die... Die prijs, die toegang. Gewoon helemaal gratis. Nou, dat lijkt me een leuk feestje om heen te gaan. Wil je meer informatie? www.millersdenhaag.nl Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Feestjes genoeg. Girls Love DJ Special in Club R in Amsterdam. Voor 16 euro ben je binnen. Of aan de deur 18 euro. Met de line-up Switch at the United Kingdom. Dave Taylor, Rubix, Guerilla Speakers, Leo, Leroy Ray, Keza Weiss, Monte Cristo en MC VI. En in de R2 staat Juvenile, Ravik, Lovriek en O'Hen. Of zoals elke zaterdagavond, Brainwash in de SGP in Amsterdam. De kaarten zijn ook 16 euro zoals wekelijks. En ja, die line-up, Raymondo, Frederik Abbas, MC Miss Bunty en Costa Onsax. En in de Eclectic Deluxe, Martino Rosso. Ja, mocht je zeggen, nou, ik wil DJ Raymundo al eerder aan het werk zien. Dat kan ook. Want deze zaterdag is het openingsfeest van de Republiek in Bloemendaal. Alleen, je hebt er wel een uitnodiging voor nodig. Heb je die niet? Helaas, dan sta je voor een dichte deur. En ben je weer aangewezen op de reguliere Republieksfeesten. Maar hij is weer terug, DJ Raymundo. Ja, deze zaterdagavond kun je ook naar Leroy Style Sessions gaan... Dat is in de Lift Club in de straat in Rotterdam. 10 euro is de entree of aan de deur 15 euro. Met een 4 uur durende liveset van Leroy Styles. Ja, of heb je liever Latin Village, neon flirt. Dat kan ook in de Maasilo in Rotterdam. Voor 19,95 euro exclusief fee. in de voorverkoop ben je welkom. De website is www.a-venue.nl. Mocht je meer informatie willen hebben over de linehub, wat hij is groot. Ik noem even een paar namen. Fato Gonzalez en MC Chen. Daniel Haaksman, Steven Vulein. Clo in the Dark, Dyna en Elroy van der Lee. Meer DJ's staan op de website. En dan gaan we naar de feestjes op het Bloemendaalse strand. Deze zondag Hardwell Presents Revealed. In Beach Club vroeger. Van 2 tot 12 uur. Ben je daar welkom voor de 12,5 euro exclusief via in de voorverkoop. Of 17,5 euro aan de deur. De kaarten zijn te komen via Sea tickets En ja, die line-up... Norman Soares, Josuki, Danik, Danique, Funkerman, Hartwell en tot slot Dyro. Ja, je kunt ook naar Tic Tac at the Beach. Plus de backroom. Bij Beach Club Bloomingdale. De line-up, die pakken we er gelijk even bij. The Party Squad, Yellow Claw, Sam Fox, Dirk Cups, Valero, Kees Mr. Simpson, Jim Aanschier, Nissel, Busy en Mr. V.I. En in de Backroom Hosting Area 2, die vind ik persoonlijk leuker, Yuri Alexander en Craig van Buren. Kaarten deze avond zijn 16 euro, exclusief via en aan de deur 18 euro. Ja, het laatste feestje van deze partyguide is Dynamic Showcase. Bij Beach Club. Voedstok 69 met de line-up Stimming, Solomon, Stefan Richetta en David August. De kaarten zijn 17,5 euro, exclusief in de voorverkoop via Ticketscript. Dit was de partycard voor deze week. Zometeen, na de klok van 10 hebben we niemand minder dan Alex Cardino als een cashmix. En jij, ja, om nog even je speakers te testen, zit je hem gewoon even harder. Silvio Economo in No Dip in de Koen -Groeneveld. 2012 remix. Yeah, it is Seeds.